Vier uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Premier Koenier van Haiti treedt af. Hij was pas vier maanden premier. Zijn besluit volgt op oneenigheid tussen hem en president Martelly... over een parlementaire commissie die onderzoek doet... naar de mogelijke dubbele nationaliteit van bewindslieden. Dat is bij wet verboden.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 Het weer vanuit het noorden opklaringen, overdag vrij zonnig, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt een graad of negen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, seven, four, seven, you, Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij het derde uur van onze uitzending... waarin ik u helaas ga trakteren op een bijdrage van de ICOM met Anil Ramdas. Het zal u duidelijk zijn waarom ik dat betreur op 16 februari. Overleed Journalist, columnist en tv-presentator Anil Ramdas. Hij werd geboren in Suriname als zoon van een onderwijzer en een radiomaakster. Hij was correspondent voor de NRC in India... ...werkte als programmamaker en presentator voor de VPRO. In 2009 verscheen van hem Paramaribo, de vrolijkste stad in de jungle... ...en in 2011 verscheen zijn debuutroman Badal. Aniel Ramdas koos op zijn 54ste verjaardag voor zijn eigen dood. In augustus 2006 was Jurgen Maas in gesprek met Ramdas... in de serie Brieven aan mijn jongere ik. Daarin schreven prominente Nederlanders een brief aan zichzelf... toen zij nog jong en onbedorven waren. Een prachtig uitgangspunt voor een bijzonder programma. We gaan terug naar 20 augustus 2006. Aniel Ramdas in Brieven aan mijn jongere ik. Brieven aan mijn jongere ik. Prominente Nederlanders schrijven een brief aan zichzelf toen ze rond de twintig waren. Ik weet nog dat toen je jong was er al twee zielen in je huisden die streden om voorrang. Welke dromen werden er gedroomd? Welke idealen nagestreefd? Of is alles toch anders gelopen? Je wilde dat ene grote, substantiële, allesomvattende werk maken. Waarom dat tot nu toe niet is gelukt? Brieven aan mijn jongere ik heeft het leven gebracht... wat er vroeger van werd verwacht. Als je neurotisch bent aangelegd, vroeger werd je uh, in de steek gelaten. Dan werd je gek verklaard, was je dorpschik. Tegenwoordig ga je heel goed uh, handhaven. Vandaag de brief van columnist en publicist Anil Ramdas. Brief aan een 19-jarige, beste. Ik weet nog dat toen ik jong was er al twee zielen in je huisden, die streden om voorrang. Aan de ene kant was er de kleine, pedante, zelf ingenomen, verwaande kwast... die alleen aan zichzelf dacht. Aan zijn eigen bloei, zijn eigen virtuositeit... zijn eigen genot en vervolmaking. Aan de andere kant was er de sociaal bewogen revolutionair... die opkwam voor de armen en de onderdrukten in de wereld... die elke vorm van onrecht wilde bestrijden... En die bereid was daar grote offers voor te brengen. Zoals het uitlezen van de boekjes van Lenin. Dat is eigenlijk nooit anders geworden. De twee zielen zijn blijven strijden. En soms won de een. Soms won de ander. Een heel enkele keer waren ze in evenwicht. Kunt u eens een moment of een ervaring noemen waarop die twee zielen... die pedante kwast en degene die sociaal bewogen revolutionair is... met elkaar in evenwicht waren? Ja, eigenlijk wel. Uh, ik, ik was uh, in India als correspondent van het Handelsblad. En het waren de laatste dagen, ik zal weggaan... En je weet wel dat je in India altijd voor alles uh, borgsom moet betalen. Voor de gasfles, voor de auto, voor uh, wat er ook. En al die scholing van de kinderen, al die borgsommen, die kreeg ik ineens terug. Zakken en zakken vol roepies. Waar je niks meer mee kunt, want je kunt niet wisselen. En toen bedacht ik van, weet je wat, ik ga nou iets heel goeds doen. Met al deze roepies. En ik kende een jongen in Delhi... van heel nabij, uit de buurt... die een beetje een verloren dead-end bestaan had... uit een dorp kwam en in Delhi niet tot z'n recht zou komen. Het niet, niet eens zou redden. Toen heb ik bedacht, ik was een keertje naar zijn dorp geweest... en ik had gemerkt dat de kinderen daar in het dorp 20 kilometer moesten lopen kilometer is van uh, uh, Amsterdam naar, naar, naar, naar bijna Hilversum om naar de lagere school te gaan. Toen bedacht ik, weet je wat, ik koop voor de jongen een, een jeep, een busje, bus zoals dat in India heet, met als uh, regeling, je rijdt gratis die kinderen naar school en je rijdt ze gratis terug en in de tussentijd mag je met, met de jeep doen wat je wil commercieel aanwenden om groenten en melk enzovoort te vervoeren. Dat was een hele nobele sociale daad. Tegelijkertijd merkte ik dat ik daar ontzettend trots op was. En het liefst aan iedereen had willen laten horen. Van kijk, dit is nou hoe ik ben. Zie je wel wat voor een goed mens ik ben? En waarom wilde je dat dan zo graag? Waarom wilde u dat de andere mensen dat zien? Omdat ik anders denk, kennelijk als ik er goed bij nadenk, dat het dan niet meer telt. Je moet het andere mensen laten horen. En dat doe ik ja... Niet... U wilt het andere mensen laten horen? Ja. ja. Omdat het dan... Uh, die combinatie van goed doen... tot meerdere eer en glorie van jezelf. Maar als u het voor zichzelf doet? Of eigenlijk voor die jongen? In stilte. Dan is dat toch al genoeg? Nee. Ik geef ook nooit anoniem geld. Ik stort nooit geld... Anoniem op een rekening. Ik wil ontzettend graag goed doen, zolang mensen maar weten dat ik het ben die goed doet. Maar dan gaat het eigenlijk niet om het goed doen. Dan gaat het om de erkenning. Allebei. Allebei, altijd. Is het ook niet een beetje pedant? Ja, tuurlijk. Ik ontken dat toch ook niet? Pedanterie is, is uh, een menselijke eigenschap die ik bij mezelf niet ontken. Ik merk alleen bij mezelf, langzaam maar zeker, dat ik bijna nooit iets doe als er geen getuigen zijn. Iets goeds doen. Bij het kwade hou ik ervan dat er geen getuigen zijn. Maar bij het goede wil ik wel dat mensen merken van... hé, hey, het is een goede kerel eigenlijk. Wat heeft het u opgeleverd, die daad? Die, uh, dat busje bedoel je? Mm -hmm. Niks. Die, jongen, die lieve jongen die heeft dat busje gekregen gratis en voor niks met de deal dat hij dus die kinderen aan ja. de school moest brengen... en terug moest halen en verder. Hij was zo een niet-ondernemer uh, en zo volstrekt naïef... en ik heb zo volstrekt verkeerd gemikt op zijn vermogen om zoiets te kunnen volbrengen... dat hij dat busje inderdaad uh, drie maanden in tropische hitte heeft gereden... zonder olie te verversen. En toen ging de bus kapot en toen heeft hij maar op uh, de filmsbeeld gezet. En dat heeft u dan vervolgens ja, moeten vertellen tegen al die mensen... tegen wie u hebt zitten zeggen... kijk, is ook een goede daad ik heb verricht. Nee, toen heb ik niks meer gezegd. Als het mislukt dan niet? Nee, als het mislukt, dan... Uh, Wat is dat nou? Dan hebben we het er niet meer over. Uh, de telefoon gaat. Ja. Zal ik het uh, opnemen? Want... Nou, laat, we laten hem even wrinkelen. Ja, oké. Okay. Wie was er eerder, die uh, pedante kwast of die sociaal bewogen revolutionair? Dat ging gelijk op, denk ik. Het ging gelijk op? Ja, ja. Nou, misschien was die pedante kwast er eerder. Als ik goed nadenk, dan had ik uh, ooit in de zesde klas van de lagere school... een opstel gemaakt, uh, een, een prijswinnende opstel... dat door alle kinderen moest worden overgeschreven. Vreselijk, tsunami tropen, uh, Onder de titel, wat zou ik doen als ik rijk was? En alle andere medescholieren hadden uh, opstellen gemaakt waarin stond dat ze uh, arme mensen zouden helpen... en uh, familieleden die armlastig waren, gehandicapten, enzovoort zouden helpen... en kerken geld zouden schenken. En ik had een opstel gemaakt waarin ik zei van... nou, verdorie, ik maak een ongelooflijk groot zwembad... Ter, ter grootte van een voetbalveld in de vorm van een A, dat mijn uh, voorletter is... en uh, met gouden kranen en vanaf dat moment alleen maar lekker eten... totdat het geld op is. Ik herinner me nog dat ik een uh, heftige vechtpartij had. In de straat waar ik woonde, in Suriname. En volst, volstrekt naar elkaar geslagen werd door mijn opponent. Thuis kwam met allemaal schrammen en bebloede lip en opgezwollen oog enzovoort. En het eerste wat mijn vader vroeg is, wie heeft er gewonnen? En ik zei, als schouderop ik natuurlijk. Dan zei dat is het goed. En was dat ook zo? Nee! Ik was in elkaar geslagen. Ik had nog niet eens één goede vuistslag kunnen uitdelen. En waarom loog je daar dan over? Ah, het is natuurlijk wel gewoon het imago, hè? Wat, wie wil je zijn? Hoe wil je overkomen? Uh, pedantrie is namelijk ook een, een, een, een groot soort... Uh, hoe noem je dat? Een, een decor die je niet achter je, maar voor je stelt. Heeft het ook te maken met het feit dat u uit de hoogste kasten komt? Dat zou kunnen, maar dat kan ik nu ter plaatse wel verzinnen. En dat, uh, nee, dat moet je, eerder... moet je moeder niet verzinnen. Nee. Nee, nee. nee ik, zou, ik zou niet weten. Kijk, uh, het is wel zo dat Brahmanen een soort achting toekomt, die ik in Nikeri, het reisdistrict, mm -hmm. uh, waar het Brahmanisme echt erkend werd, wel kende. He, als ik dan uh, ja, naar een uh, feestje kwam als klein kind. Hoe oud was ik zes, zeven? stonden oude vrouwen op om mij uh, een zitplaats in te geven. Heel, heel mal. Maar toen ik in Parmaribu kwam, dat was dus al bijna in je puberteit... dan, dan merk je dat het helemaal geen moer voorstelt... En dat mensen je verminderen in elkaar slaan. En dan ga je uh, compenseren, misschien wel overcompenseren. Nou, dat deed u, want u werd een soort hindoe nationalist op uw vijftiende. Ja, nee, en Dat ging heel ver. Ja, ja dat klopt. Ik las ergens dat u met een stel vrienden onderweg bent geweest... om een overheidsgebouw in de fik te steken. Ja, goed hè. Ja, het was in 1974. En uh, op dat moment uh, begon de onafhankelijkheid zich voor te doen. En het zou onafhankelijk worden in 1975. En uh, grote paniek onder de Hindustanen. Want de Kriolen, die zouden de stad overnemen... en zouden alle Hindustanen de zee insturen. Uh, dan wel terug naar India... En uh, ja, dan word je als jongen meegesleept zonder dat je daarvoor uh, de moed hebt. Zonder dat je daarvoor ook de overtuiging hebt helemaal. Ik zat in een auto. En uh, in die auto zaten er vier andere jongens met een enorme jerrycan met benzine. En die zouden dan een belangrijk overheidsgebouw in de fik steken. En aangezien alle grote overheidsgebouwen op dat moment beschermd werden door de politie... besloten zij maar hun eigen schooltje in de fik te steken. En daar waren ze gewoon naar, uh, uh, onderweg naartoe. Ja, u ook. Ik u ook. U zat ook in die auto. Ik zat ook in die auto. En toen bedacht ik van, oh god, nee, dit gaat fout. En als ik gepakt word, en, uh, en weet ik wat allemaal. En toen wende ik... Uh, een, wa een wagenziekte voor. Toen het erg werd. En toen zei ze ook keer, stap maar uit. Dan liep ik naar huis terug. Ja, dan liet u uw vrienden in de steek. Ja, goed hè. Pardon? Tuurlijk. Een vriend oh. kunnen zeggen van oké, okay, nou, nu gaat het ver. Dat is belangrijk. Als mensen dat vaker konden... dan waren we een heel stuk op opgeschoten. Trouwen is niet altijd onverbiddelijk een goede eigenschap. De meeste rampen in de wereld... hebben vooral plaatsgevonden vanwege een... Absurde vorm van trouw. Niet eens oh. belang. Hè? Was het maar zo. Was het maar gewoon een puur eigen belang. Dat maar, mensen Maar, maar wordt u daar dan niet achterdochtig zijn. van? Nee, nee. Achterdochtig is een veel te groot woord. Ik zou zeggen een lichte nonchalance. Dat vind ik weer een heel licht woord. Ja, nou, maar het is ook een belangrijk woord. Het is echt belangrijker dan achterdocht. Ik uh, hou van mijn vrienden. Maar ik ben er ook licht nonchalant over. Dat wil zeggen dat ik in staat ben om te zeggen van... oké, okay, ja, nou, dit vind ik nou vergaande vlauwekul. Dat ik er een tijd helemaal niks mee te maken heb. Een psychiater heb. zou zeggen dat is verlatingsangst. Nee, verlatingsangst leidt juist tot ontzettende trouw. Psychiater vertrouwt ons ook helemaal niet. Dat vind ik dan zulke kwakzalvers. Geweldig dat vind ik nou echt de hindoes van de wereld. Maar dat terzijde. Maar voor, als verlatingsangst ook betekent dat je uh, je niet uh, bij voorbaat... niet al te hecht bent, dan vind ik het een goede eigenschap, ja. Je moet in staat zijn om te, op tijd te zeggen van, ik stap eruit. Maar heeft u het ook niet dit voor een deel geconstrueerd... omdat u eigenlijk zelf op uw elfde verlaten bent door uw vader... Wie weet, de psychiaters zullen we dat wel zeggen. Maar uh, wat ik van ze vind, heb ik al verteld. Uh, u was elf toen uw vader naar Nederland vertrok... samen ja. met een broertje en een zusje. En u bleef achter bij uw moeder ja. met het jongste zusje. En of dat nou uh, ertoe heeft geleid... Ja, nee, dat is een veel te makkelijke redenering. Ik denk niet dat... Uh, het is een vraag, hè, die ja, stel. ja, maar, maar een, een, het is een vraag met een, een onderliggende gedachte... die er al staat. Ik denk niet dat psychische gemoedstoestanden... op die manier één op één werken. Want als ik terugdenk... aan de periode waarbij mijn vader dan in Nederland was... en ik in Suriname... dan herinner ik het me net zo sterk als een ellendige tijd. Hè? Ik bedoel... Um, niemand heeft me leren scheren. Tegelijkertijd was het ontzettend bevrijdend. Er was geen vader die op me lette. Dus ze kon heel vroeg beginnen met roken. Dus ik kon met een heel groot fles parbo-bier... zo'n jogo een liter... kon ik naar mijn kamer gaan en het leegdrinken. Hoe gulzig nam je niet deel... aan de academische wereld... toen je als 19-jarige in Amsterdam aantrad. Het slimste jongetje van de klas. Die niet alleen het leerboek bestudeerde maar ook de achterliggende leerboeken die in voetnoten werden genoemd. Je zou comblouden slagen, nietwaar? En weet je nog waarom? Weet u nog waarom? <laughs> dat was echt een geweldige toestand van geschonden waardigheid. Ik wist al dat ik ontzettend ambitieus was. Dat ik het uh, uh, geweldig belangrijk vond... Om voor elk vak niet een 7 maar een 8 te halen. En toen ik mijn kandidaatsdiploma uitgereikt kreeg, toen zei de hoogleraar met enige nadruk: dat hij mij hartelijk wilde feliciteren vanwege het feit dat ik mijn kandidaatsdiploma in uh, een termijn behaalde die ervoor stond. Toen had ik al een beetje argwaan: van, hè? Na afloop zei een bevrienden docent. Tegen mij dat die hoogleraar, voordat hij mijn uh, map opendeed, de naam las en zei: uh, Een Surinamer. Uh, dat zal wel niks wezen. Surinamers zijn lui, was de gedachte. Of langzaam, of zijn zij zijn afgeleid, of ze zijn naar het sparen voor een auto. Maar ik was daar heel erg van geschrokken. Ik dacht: Van de godverde, godverdomme, ik ga deze man bewijzen dat Surinamers helemaal niet zo in elkaar zitten. Ik ga cum laude afstuderen. Maar u gebruikt het net zelf ook, de woorden, hè, tomeloze ambitie. Waar, waar komt die vandaan? Ik denk dat het wel vooral komt door de opvoeding die ik van mijn moeder gekregen heb. Mijn moeder komt namelijk uit Guyane. Ze is Britse geweest. Brahmaanse afkomst, mijn vader ook. Maar mijn moeder van hoger Brahmaanse afkomst. En bij Brahmaan heb je ook allemaal van En uh, ik geloof wel dat het effect heeft gehad dat zij al door zij tegen ons wij speciaal waren. Het klopt ook, want we hadden in Suriname in Paramaribo in ieder geval... geen familieleden. De familie die we hadden, waren of in brits in het buurland... of in Nigeria, dat is of de 200 kilometer verder. En uh, wij hadden gewoon geen feesten waar we naartoe gingen... geen huwelijksfeesten waar we naartoe konden... Uh, geen verjaardagsfeesten. We waren gewoon geïsoleerd. Maar ze bleef het compenseren met de opmerking dat jullie daarom juist heel speciaal zijn. Er is verder niemand aan wie je kunt relateren. Dat heeft bij mij wel een behoorlijk effect, je. Speciaal zijn, ja. Iets meer betekenen dan alle anderen. Ja, je betekent natuurlijk helemaal niks meer dan anderen. Nee, juist niet. Ik Je doet juist ontzettend je best om dat te kunnen bewijzen. En hoe doe je dat? Dat doe je via scholing, dat doe je via onderwijs. Maar wat is dat dan? Meer betekenen dan een ander? Iets bijzonders zijn. To make a difference. Maar wanneer ben je dat? Dat verzin je voor jezelf, hè? To make a difference betekent dat als iedereen een acht krijgt, dat jij een tien krijgt. En als iedereen een zes krijgt, dat jij een acht krijgt. Tenminste, als, als kind. En als student. Dat gaat heel lang doorwerken. Eigenlijk werkt het altijd door. En dat is nog precies die balans tussen de belangstelling... voor hoe de wereld in elkaar zit... en voor de manier waarop je de wereld zou kunnen beïnvloeden... en tegelijkertijd de manier waarop je jezelf vrijwel letterlijk zou kunnen etaleren daarin. Heeft u het idee dat u zich op dit moment voldoende kunt etaleren? Dat u speciaal genoeg bent... Nee, nee, nee, nee, nee, dat vind ik niet. Nee. Sinds ik terug ben gekeerd uit India. Dat is nu uh, twee jaar geleden, hè? ruim twee jaar geleden dat ik ja, terugkwam uit ja. in India. Ja, uh, twee, bijna drie. Ja. Uh, ik heb het gevoel dat er momenteel een zware mismatch is tussen mij en Nederland. Waar ik toch behoorlijk geschrokken van ben. En wat ik nog niet helemaal begrijp. Maar bijvoorbeeld mijn gelukkigste periode. Zou ik uh, willen dateren uh, op uh, pakweg 1989-1999? In die tien jaar tijd vond ik Nederland een ongelooflijk uh, intellectueel land, belangstellend, uh, geïnteresseerd in. Uh, hoe theorieën in elkaar zitten, hoe identiteiten in elkaar zitten... hoe culturen in elkaar zitten hoe, in elkaar zitten, hoe mensen in elkaar zitten... hoe mensen in elkaar zouden moeten zitten. Er werd geëxperimenteerd, er werd, er werd gedebatteerd op een niveau... waarvan ik zeg van, jeetje, dat was heerlijk om er mee te doen. Hm. Maar je, je, bent... mocht, je mocht in die tien jaar tijd letterlijk boeken lezen. Ja, dat mag nu toch ook nog? Ja, nee, dan ben je helemaal gek geworden. Van welke wereld kom je? Als je nu uh, niet het niveau haalt van... Uh, het, het... laat ik het zo zeggen. Wie is momenteel de bekendste en populairste politicus van het land? Rita Verdonk. Wie vertegenwoordigt Rita Verdonk? Zal ik het zeggen? Heel hard. Misschien knip je het eruit. White trash. Dat had ik niet zien aankomen. Het erge is dat white trash het zo voor het zeggen heeft. Dat zwarten. Uh, voor een deel ongelooflijk mislukt waren. En de criminaliteit opgingen, enzovoort, enzovoort onaangepast... en uh, een, een schop voor een kont nodig hadden. Dat wist ik. Maar dat het zo zou kunnen omslaan in Nederland. Overdrijft u niet? Als jij dat zegt, dan heb je het echt niet helemaal in de gaten, hè, jongen? Maar zegt u dit nu ook niet omdat u... Uh, de afgelopen twee jaar directeur bent geweest... van het politiek-cultureel centrum De Bali in Amsterdam. Geprobeerd heeft debatten aan te zwengelen. Maar waar u na twee jaar weer weg bent? Dat zal er zeker toe, uh, aan toe hebben bijgedragen. Uw eigen frustratie? Nee. Nee, dat zou te makkelijk zijn. Ik was al gefaald toen ik hier terugkwam... en toen ik uh, meemaakte uh, hoe dit land in elkaar zat... en hoe verschrikkelijk moeilijk het was... om uh, een eerlijk gesprek op niveau te kunnen voeren met elkaar. Maar hoor ik, ik nu noem, ook niet... Je nou echt dat ik in debat ga... met de eerstvolgende belangrijke intellectueel in Nederland? Althans als intellectueel beschouwd. Als iemand als Leon de Winter. Dat geldt ook voor iemand als Paul Scheffer... die ik altijd hoog had zitten. Ik mag hem. Hij is een leuke man. Maar hij is zo meegegaan... In, in, in sluis van wat de wereld wil horen, dat hij in staat is om de dag nadat het kabinet valt... op BBC World Service, dat is mijn radiostation, daar luister ik altijd naar... te zeggen dat het kabinet gevallen is vanwege immigratie-issues. Dan zou ik hem willen bellen en zeggen van man, je liegt zo. Ik wil hier nooit meer spreken. Maar het geldt voor... drie kwart, ik bedoel, dat is de mismatch. Maar ik denk dat als de luisteraar dit hoort, dan denkt hij... Die... Dan heb je het pedante jongetje weer van een nieuw Ramblas. Ja, maar het pedante jongetje heb ik nooit als uh, negerenswaardig beschouwd. Het is toch te flauw en te gek voor horen dat er verstandige mensen zijn die hier rondlopen en die het niet ontdekken. Dat het land in handen is gekomen van mensen die absoluut geen enkele neiging hebben tot intellectuele verantwoording praat ik nog niet eens over morele verantwoording. Anil Ramdas, toen ik uw brief las, toen dacht ik... U bent uw leven lang tomeloos ambitieus geweest. En tegelijkertijd zegt u in uh, verschillende interviews... dat u neurotisch bent zolang u zichzelf kent. Zolang u er bent. Laten we even teruggaan naar uw studententijd. Zou u nog een fragment willen voorlezen? Was het in die tijd dat je behoefte kreeg aan iets van jezelf? Omdat je zoveel weerzin koesterde tegen het gangbare... door marxistische proza? Wilde je daarom werken... Aan het vreemde ding dat stijl heet. Begon je daarom weer romans te lezen? Pakte je de draad van je puberteit daarom weer op? Verdiepte je daarom in V.S. Nepal, Joseph Conrad, Flaubert, Marquis, Saul Bellow... en nog meer Nepal? Nepal, wat had je met zo'n rechtse rakker als V.S. Nepal die alleen zelfvervolmaking bepleit, omdat de rest maar harder moest werken om vooruit te komen? Misschien was in die tijd... Een andere held, Stuart Hall, een soort compromis. Stuart Hall kwam uit Jamaica, een mooie zwarte man. Voornaam Marxist, uitmuntend socioloog en uit televisiemaker. Als ook een man die gevoelig kon formuleren, die beeldend kon spreken, met hartstocht en met humor. Je leerde hem kennen in Londen en je had een vriend voor het leven. Je vertaalde zijn boek in het Nederlands alsof je dat kon. Maar het thema was geen diehard. Marxistische exegese, maar iets persoonlijkers. De titel: het minimale zelf. Hoe kan het ook anders? Wie zijn wij als migranten? Welke identiteiten hebben we tot onze beschikking? Hoe zitten we cultureel in elkaar? De leidraad in leven was wat Marx zo achterloos opmerkte: mensen maken de geschiedenis, maar niet onder de omstandigheden die ze zelf kiezen. Mensen, mens. Ik. Ik maak geschiedenis. Wat bedoelt u met die laatste zin? Door je eigen handelen, door datgene wat je kunt... door datgene wat je presteert... beïnvloed je de wereld. Soms meer, soms minder. Afhankelijk van je intelligentie. Je mogelijkheden. Dat maakt wat uit waar je staat. Hè? Dat is heel belangrijk. Maar tegelijkertijd doe je dat altijd... onder een omstandigheid in een context waar je niet aan ontsnappen kunt. Dus je kunt wel heel veel willen. Je kunt onzaggelijk veel proberen te veranderen. Je kunt ontzettend veel goede ideeën hebben... en positieve invloed willen uitoefenen. Maar je bent altijd afhankelijk van datgene wat er om je heen staat. Hoe de wereld functioneert. Ik moet, als ik het persoonlijk bekijk... Zeg dat ik in 1996, naar mijn gevoel, veel voornamer mens was. Burger in Nederland. Dan nu. Wat bedoelt u dan met voornamer? Uh, iemand naar wie er veel serieuzer geluisterd werd. Iemand die uh, in tune was met wat de wereld wilde horen. Wat Nederland uh, wilde begrijpen. Waar Nederland over wilde nadenken. Dat is nu niet meer het geval. Uw carrière gaat bergafwaarts? Nee, Nederland gaat bergafwaarts. Wat voor carrière? De, de, de carrière was niet datgene wat uh, ik uh, uh, nastreefde. De carrière was dat je in tune was met de omgeving waarin je zat. Als maar dat is iets nu... anders dan voornamer? Ja, nee, voornaam betekent dan in mijn zin... dat datgene wat je zegt iets uitmaakt. It makes a difference. Ik herinner me dat ik een gesprek had... Uh, op het ministerie van Justitie. Over de balie waar men allemaal nadacht over integratieprojecten, enzovoorts, enzovoorts. En ik zei van, ja, jongens juister. Ik bedoel, kom op, integratiecentrum de Bali. Dat zit klaar op jullie te wachten. En toen zei de topambtenaar... Dien een aanvraag in. We zullen het serieus bekijken. Maar denk erom dat onze minister... dat was dus niet te verdonken... niet gediend is van het linkse gedoe bij jullie... Wat zei u toen terug? Ik zat daar met een mond open van verbazing. Nou, dat overkomt u niet vaak. Nee, maar dat verwacht je niet. In het top van een ministerie. Dat mensen op dat niveau zo met elkaar praten. Met dat lichte, rancuneuze Dat, dat, dat, dat kleinzielige. Dat dommige. Van een trash niveau. Van een lompen niveau. Ik ben directeur van een cultureel centrum. Ik praat met een topambtenaar die verwijst naar de minister als iemand... die eigenlijk redeneert als de eerste, de beste loodgieter. Daar schrik je van. En dan denk je Wrong country to be in. Tot welke elementaire onzekerheid leidt dat bij u? Nou... De meest elementaire is natuurlijk wel die mismatch. Dat je niet meer klopt. Dat je niet meer uh, de tijdgeest deelt. Dat is een hele frustrerende ervaring. Het is eigenlijk een beetje een bizarre ervaring. Want ik had het in Suriname altijd al. Hm. En in Nederland juist niet. Tien jaar lang. Het geeft een gevoel van een hele kleine parochie hebben waar je je voor predigt. En dat de rest gewoon... not amused and not interested is. De zinloosheid van alles wat je doet. Dat is dus heel frustrerend. Gebruikt u ook daarom al jarenlang kalmeringspillen? Nou... Daarom. Dat is, dat is wel een beetje te zwaar... gezegd. Ik zou het niet weten, nee. Ik zou het niet weten of het daarover komt. Uh, uh, aandoeningen als neuroses enzovoorts... die hebben nooit een lijnrecht verband met datgene uh, wat je beleeft. Anders was het wel makkelijker oplosbaar, weet je wel? Je loopt tegen een scherp ding aan en je snijdt je... en dan komt een verbandje omheen. Zo werkt het in de uh, psychologische orde niet. Het heeft te maken, te maken met uh, jezelf ouder worden... Uh, Teleurstelling, de omstandigheid die je kwijtraakt, out of touch zijn... die alle neuroses en alle gevoelens van zwakte uh, ongelooflijk kunnen versterken. In India bent u wel heel erg van de drank gaan houden, las ik, in uw laatste boek. Ja. U baal ervan dat er geen slijterij was op de hoek. Ja, <laughs> het nee, yes, is een ontzettend dranklustig land. Het is echt een merkwaardig land. Uh, waar ik erg aan moest winnen. Want... wat ik ook wel heel charmant vond. Uh, in India drinkt men namelijk niet s'avonds. Men drinkt uh, overdag. Tussen 1 en 3 En gaat daarna slapen En anders weer om vanaf 11 uur s'avonds. Well, dat is wel kalmerend. Maar nee, hoe ik uh, dat uh, denk op te lossen. Ik denk dat ik uh, het het beste kan doen... door mij een tijdje even af te keren van Nederland. Door iets heel anders te gaan doen. Op reis gaan, mm -hmm. een jaar weg zijn, even... Maar, maar dat is wat u nog kunt gaan doen. Het gaat ja, mij om wat, wat ik, u de afgelopen jaren hebt gedaan. Nee, af, ik af, heb begrepen dat u toen u in de Bali werkte... ook regelmatig aan de bar stond. Ja, maar wat wil je? De Bali is een café. En ja. de Bali is een theater. <laughs> er is iedere keer weer een première, dus iedere keer weer... Nee, nee. Ja, Bali, dat, is, dat is een ander verhaal. Maar u droomt uh, toch wel veel, of niet? Ja, maar wil je het daarover hebben? Ja? Waarom? Omdat dat een, een, een, misschien uh, de manier is waarop u het probeert op te lossen. Nee, dat, altijd ook, maar nooit alleen. Ik, bedoel, ik gebruik ook ontzettend veel antidepressief. Weet daar van de details weten? Uh, Remeron en enzovoort, enzovoort. Dat lijkt me niet echt een interessant onderwerp van gesprek. Wat me interessanter lijkt Ah, ik, ik wil de... wel weten waarom u dat doet. Als je door het leven gaat en het gevoel hebt dat je een ontzettende mismatch bent met je omgeving, dan kun je beter gewoon een oppervlakkige vorm van vrolijkheid zoeken. Maar... Een oppervlakkige vorm van vrolijkheid zoeken? Ja, dat is het toch ook een beetje. Ik bedoel, wat moet je anders? Met psychiaters zei u straks, hebt u niks? Nee, die vind ik kwakzalvers, ja. Ja, ook al omdat ik zoveel van psychiatrie weet. Ik, bedoel, ik heb niets anders gedaan dan de afgelopen 15 jaar. Onderzocht wat de psychiatrie eigenlijk te weten is gekomen. En wat voor een wetenschap dat is. En goede hemel, dat zijn toch een geweldige kwartstelvers. Dus je hebt nooit op de sofa gelegen? Jawel, maar ik kon precies sturen waar ik de psychiater naartoe wilde. Ik denk echt dat een beetje literair aangelegde persoon... het altijd wint van welke psychiater dan ook. Ja, maar dat is toch niet de bedoeling... Wat kan de bedoeling mij schelen? Oh, maar waarom ja, je... gingen jullie er dan toch naartoe? Ach, ja, je denkt altijd: van... weet je wat, ik doe het voor de omgeving. Ja, ik kom, dat is onzin, <lacht> nee, meneer Ramdas. Onzin is belangrijk. Maar. Hey, u deed serieus. dat voor jezelf? Nee. Ik heb ook. Uh, nee, ik heb nooit echt helemaal serieus genomen. En naarmate ik er meer en meer verdiepte, namelijk het minder serieus. Ik ben ontzettend, wat dat betreft, een ontzettende, diehard, kale empirische wetenschapper. Ja, maar misschien kan die psychiatrie iets doen aan dat neurotische gedrag van u. Ja, met associaties en associatiespelletjes en hypnose. En uh, uh, allerlei therapieën en meditatietechnieken. Maak nou even dat je wegkomt. Wanneer was u voor het laatst? Nou, af en aan. Het ligt eraan, als ik weer medicijnen nodig heb... omdat ik me erg onrustig voel of slapeloos of zo... dan, uh, dan, dan moet je altijd wel weer even langs de heer gaan. Wanneer was u er voor het laatst? Ja, een, een la tijdje geleden, hoor. Twee jaar geleden. Maar het blijft echt een van de grootste mee en meest kostelijke grappen... van de westerse samenleving. Dan kun je namelijk net zo goed naar de priester gaan in India. Of naar de waarzegger in Curaçao. Ja. Zo. Waarom zou je een waarzegger op de Antille minder serieus nemen... dan een psychiater in Den Haag? Ja, dat is een interessante vraag. Maar is het niet omdat u zich misschien niet gewoon volledig bloot wilt geven? Um, ken jij iemand in je omgeving die zich volledig bloot wil geven? Ik bedoel, mens zijn... gewoon pure burgerschap en fatsoen en beschaving... veronderstelt dat je je niet volledig blootgeeft. Dat je een vorm van zelfbeheersing kent. Dat je een vorm van ingehoudenheid kent. Ja, maar dit vind ik een uitvlucht. Nee, het is helemaal geen uitvlucht. Jongen, ik zal je vertellen... als jij nou precies jezelf blootgeeft... word je een volstrekt onaangenaam mens... Daar wil niemand iets mee te maken hebben. Dan bent u bang voor veel dingen in uzelf. En terecht. Stel je voor dat ik mezelf allemaal bloot zou geven. En meteen wanneer ik verdrietig ben een janker zou uitbarsten. Op een feestje van mijn neefje. Die 19 jaar oud wordt. Oh, dan ben ik wel ontzettend meezig blootgegeven. Ja, verdomme. Nee, Gaddaad maar dat ben. is niet wat ik bedoel. Nee, dat is wel wat je bedoelt. Want dat is de uiterste consequentie. En dat is niet wat je wil. Je beheersing, zelfbeheersing, controle... dat zijn beschavingsinstrumenten. Die moeten we beheersen. Die moeten we hebben. Het zou toch veel prettiger zijn om het zonder die kalmeringstabletten te doen? En die antidepressiva of niet? Nee, als ze helpen moet je het wasselist gebruiken. Dat zijn uitkomsten van de wetenschap. Als je neurotisch bent aangelegd... vroeger werd je in een steek gelaten, dan werd je gek verklaard, was je dorpschik. Tegenwoordig ga je heel goed uh, handhaven. Alle andere aandoeningen, pleinvrees, weet ik wat allemaal. Het allemaal... Uh... Hoe komt het dat u neurotisch bent aangelegd? Dat weet ik toch niet. Ik kon even goed vragen hoe het komt dat ik 1,67 meter ben. Dat is, dat is geen zinvolle vraag. Althans, een zinvolle vraag, wat een, een zinvolle vraag. dat zou de zinvolle vraag moeten zijn, ja? Dat is geen goed antwoord op mogelijk. Ik bedoel... Uh, het is een hele scala van gebeurtenissen, uit je jeugd, uit je ambities, uit je vorming, en uit je verlangens, en uit je uh, uh, uh, verwachtingen, en alles wat je maar op één kunt stapelen. En daaruit komt dan zo'n zo zo aandoening uit voort. En je bestaat niet alleen maar uit je aandoening, je kan ook nog lekker koken. Maar daar stel ik me geen enkele vraag over. Terwijl ik zat recepten heb. Maar het is maar wat je, wat je kiest, waarop je je concentreert. Ik heb trouwens ook nog een hele lieve kat. Hoe heet die? Sipi. wat. Je wilde geen grote doos op zolder met losse vellen opleveren. Je wilde dat ene grote, substantiële, allesomvattende werk maken waarin alles bij elkaar kwam... waarin grondig uit het doeken werd gedaan wat het thema is... en welke benaderingen de beste zijn. Waarom dat tot nu toe niet is gelukt? Luiheid. dat is één. De noodzaak om steeds meer geld te moeten verdienen, dat is twee. En misschien ook langzamerhand het onvermogen... om een grotere gehele en verbanden te denken. Zo ontwend als je bent om maandenlang aan het zolder te werken. Is dat jammer? Voor jou misschien. De wereld zal het een zorg zijn. Maar ach, je bent nog geen vijftig. Je hebt nog tijd zat. Waarom is een grote doos met losse vellen op zolder niet genoeg? Hé, hey, is dat even schrik als dat genoeg zou zijn? Losse vellen op de zolder? En wanneer het doodgaat, dan uh, gaat het uh, een soort vuilzak in. en uh, Op de grote hoop. Ik moet ernstig met je praten, jongen. Nou, u wilt dat 200 jaar na uw dood mensen nog een nieuw ramdas lezen, blijkbaar. Nee, 200 jaar is niet niet. Goed, doen we 100 jaar. 20 jaar is genoeg. 20 jaar. Er zijn maar weinig schrijvers die dat halen. Ja. ja, maar je moet die ambitie wel koesteren. Je moet wel het gevoel hebben dat je... Het, is altijd, het komt neer op to make a difference. Je moet wel één uh, belangrijke oorspronkelijke gedachte hebben. Mijn voorbeeld is altijd iemand als Karel van het Rieven. Die man heeft dus honderden kleine stukjes gemaakt. Hij heeft eigenlijk nooit één coherent groot geheel gemaakt. En pas bij die constructie bleek hoe coherent die man was pas wanneer je die bundelingen ziet. Maar komt dat enig grote substantiële werk van nu dan nog? Daar ben ik van plan, ja. Ja. ja. Daar ben ik erg van plan. Dat wil ik wel proberen. Misschien beslukt het, uh, dat zien we wel. Maar, ja, dan is het er niet. Nee, dan is het er niet. Maar ik ben het wel ontzettend van plan. Mijn ideaal is daarom ook echt iemand als... Uh, Karel van het Reven. Hij is zo'n onvoorstelbaar verrassende consequente denker, dat hij in Nederland zijn gelijken niet heeft. En nog zal ik waarschijnlijk nooit Karel van Dreef worden... maar het, het is niet erg als je die ambitie is Het Is een gezonde ambitie? Als je het niet hebt, dan is het ongezond. Ik wil in Nederland... die korte stukjes zullen er wel blijven verschijnen... maar uh, echt iets ermee willen... Zit dan dat neurotische, hè, waarvan u zelf hebt gezegd dat u dat op bent... zolang u, uh, of sinds u geboren bent, zeg maar... zit u dat dan niet in de weg? Soms, maar net zo goed, is het een geweldige drive... om, om iets wat je al gemaakt hebt nog beter te maken. Kijk, uh, het schrijven van een stuk... in grote lijnen, zoals ik dat doe. Zondag moet ik mijn stuk inleveren. Op zaterdag maak ik het in grote lijnen dan ben ik totaal en volstrekt neurotisch als ik het doe. De gedachte gewoon eerst. Oh, wat erg. Maar wat moet er dan dat... precies gekalmeerd worden bij u? Het vermogen om het goed te doen. Het vermogen om het, uh, om het over te kunnen brengen... zoals je denkt dat het mooiste, de mooiste vorm kan aannemen. Maar dat is dan een botsing met die ambitie. Dan zit de ambitie ook weer in de weg. Ja, dat maakt ik heel neurotisch. En neurotisch word je niet. Wanneer je denkt van, nou, oh, het is maar goed zo. Je kan niet elke dag succes hebben. Dus uh, ja, laat me gaan. Dan word je niet neurotisch, dan ben je kalm. Maar ik word zwaar neurotisch. Dan kan ik zaterdagavond niet slapen. En dan kan ik zondagochtend vroeg opstaan. En als ik gek met de computer rennen en bijna alles herschrijven. En dan kalmeer ik pas weer. Dan pas merk ik van, hé, hey, hier zitten inderdaad een verhaal in. Hier zitten inderdaad mooie zinnen in. Drie mooie zinnen en uh, ik ben er. Gaat het niet ten koste van uw gezondheid? Ja. ja, het leven gaat ten koste van je gezondheid. Ja. Wat is dat nog voor flauwekul? Tuurlijk. Maar als je dat nog niet hebt. doet... U slikt kalmeringstabletten, antidepressiva. Ja. Om die drie zinnen op papier dus te krijgen. Dat is toch heel belangrijk. Dat maakt toch niet uit, anders was ik wel boer geworden... Maar het moment waarop je zegt van ik wil gewoon echt die mooie zinnen op papier hebben. Ik wil dat kunnen, dan heeft dat consequenties. Ja, u loopt gewoon misschien ook wel op tegen uh, de grenzen van uw eigen ambitie. U zei in 2003 in het Financieel Dagblad, en dan citeer ik. Uh, ik ben eigenlijk een schrijver en journalist die de mensheid wil verheffen. Waarom zou je het anders doen? Ik bedoel, het is een, een ontzettend... De mensheid verheffen. Ja, je moet niet met minder doen. Je moet echt een beetje ambitie hebben. Verheffing, trouwens, is ook... Uh, daarvan is ook sprake als uh, Adrien van Dis in de bibliotheekje... een oude pekel afgoed Dan Daar heb je ook verheffing. Alles wat meesleept naar andere werelden. Alles wat associaties biedt met meer dan wat er nu is. En niet ondergedompeld worden in de tevredenheid... van hetgene wat je al hebt is verheffing. Ja, als je de taal van 4 al kent en je leert de taal van 6 kennen... dat is verheffing. Hm. Alleen het, is, het absurde is mensen willen de taal van 4 Die zeggen... die kennen we al en meer hoef je niet te kennen. Hm. Als we hier nou over tien jaar weer tegenover elkaar zitten... Hè, wat moet er dan per se extra op uw cv staan... Ja. Het is een grote boek. Het echte boek waarin ik uh, probeer om van alle kanten te illustreren, waar ik al twintig jaar mee geoefend heb. Ik vind twintig jaar oefenen ook wel genoeg. En misschien lukt het niet. En dan zul je weer een gefrustreerde uh, persoon tegenover je hebben met kalmeringstabletten en neuroses en weet ik wat dan. Uh, ik heb ook het gevoel dat ik het nog wel kan, hoor. Over tien jaar niet meer, nee. Maar nu nog wel. Maar zoals ik het nu zie, uh, ik, moet er, ik moet voortmaken. Ramdas in een aflevering uit de serie Brieven aan mijn jongere ik... uitgezonden in het programma De Andere Wereld. Een bijdrage van de icon uit 2006. Jurgen Maas was in gesprek met hem. In 2009 verscheen van Anil Ramdas Paramaribo... de vrolijkste stad in de jungle... En vorig jaar, 2011, verscheen zijn debuutroman Badal. Het is u vast niet ontgaan. De schrijver, journalist en programmamaker Anil Ramdas overleed op 16 februari. Dat was zijn eigen keuze, precies op de dag van zijn 54ste verjaardag. Natürlich liebe ich dich. Sagte ihr an einem Sommerabend 1969. Natürlich liebe ich dich. Ich liebe dich. Doch du verstehst, meine Karriere verlangt. Das Geschäft, die Kunden fordern mich zu sehr. Heute Abend Lass ich dich noch allein, nur noch einmal und dann nicht mehr. Ganz bald, ganz bald, ganz bald wirst du sehen, wirst du sehen, wird unser Leben anders sein. Das kleine Haus für uns zwei, weißt du, dort ziehen wir bald ein. Versteckt in einem Garten, wo man das Gras nie mäht Hoch mit, was der Wind dort zählt. Bei dir, für immer wir zwei. Ich bin jetzt noch beschäftigt, doch bald ist das vorbei, vorbei, vorbei, vorbei. Natürlich liebe ich dich. Sagt er hier an einem Sommerabend 1979, natürlich, liebe ich dich, ich liebe dich, doch du verstehst, morgen, morgen muss ich wieder in London sein. Na, was denn, Mädchen? Geh aus, mach kein Drama daraus. Du bist nicht allein. Ganz bald, ganz bald, ganz bald wirst du sehen. Wirst du sehen, wird unser Leben anders sein. Wir fahren fort im Sommer die Bahamas, im Winter nach Davos zum Wintersport. Und grad so viel Geld, wie du willst, ohne Steuerpflicht ha, auf der Schweizer Bank. Na? Na? Freust du dich nicht? Wieso das Haus? Ach ja, das Haus. Das Interesse des Geschäfts lässt mich darin nicht frei. Und du weißt, das Geschäft bedeutet mir alles. Verzeih! Liebe ich dich, sagte sie ihm an einem Sommerabend 1989. Natürlich liebe ich dich. Ich liebe dich. Aber ich habe zu lange gewartet. Wir bleiben vielleicht noch zehn Jahre. Wer weiß, sogar weniger, jetzt kann ich noch zurück, ich muss von dir fort. Und übrigens ganz schnell, wenn ich noch etwas kosten will vom Glück. Ganz bald, ganz bald, ganz bald bin ich alt. Und dann ist es zu spät für das Haus, das Haus, das du mir versprochen hattest, nicht wahr? Das kleine Haus, versteckt in einem. Natuurlijk liebe ik dich. Gezongen door... Theaterdier in Hart en Nieren, Marjol Floren. Morgen viert zij haar 64e verjaardag. Ze werd geboren op um, 25 februari. Dus zij viert vandaag die verjaardag. 25 februari 1948 in Amsterdam. Een theatervrouw, zangeres, filmactrice... met een Frans-Italiaans-Nederlandse achtergrond. En op 15 april gaat haar voorstelling... Geloof, wanhoop en liefde poëzie... Pop en Proza in première. Zondag 15 april om half twaalf in Den Haag. Marjol, Floren. Dus prachtig gezongen. Natuurlijk lieb ik dich. Dit is Radio 1 Nachtvluchten. Vragen en opmerkingen over onze uitzending van Max... dat kan u allemaal aan ons kwijt via de site, dat is nachtvluchten.fm. U vindt daar alle contactmogelijkheden. Rechtstreeks mailen kan natuurlijk ook dat adres is... nachtvluchten omroepmaxnl Schrijven kan naar postbus 518-1200, Alpha Mike in Hilversum. Alle informatie over onze uitzendingen staat ook op teletextpagina 331. Op diezelfde site, nachtvluchten.fm, staat trouwens ook nog onze prijsvraag van vorige week. Die van deze week ook, maar daar hebben we het later over. Wanneer u daaraan meedoet, dan kunt u een van de exemplaren winnen... van het boek Daders en Slachtoffers voorbij van Bert Hellinger... over familieopstellingen. En dat na aanleiding van de gast van vorige week, Jan Jacob Stam. Daders en slachtoffers zijn van alle tijden. Het vraagt moed om daderschap en slachtofferschap... onbevooroordeeld in de ogen te kijken. Bert Hellinger is dit onderwerp nooit uit de weg gegaan. Is vaak tot het uiterste gegaan in opstellingen... en heeft ons daarmee een schat aan nieuwe inzichten inzichten geschonken. Zo staat dat vermeld op de achterflap van het boek. En maak kans op een exemplaar... Daders en slachtoffers voorbij van Bert Hellinger. Beantwoord hiervoor de volgende vraag. Wat is de Duitse titel van Hellinger's eerste boek over familieopstellingen. Dus wat is de Duitse titel van Hellinger's eerste boek over familieopstellingen? Kijk op onze site nachtvluchten.fm of ga naar pagina 331. When I was just a little girl My mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. K said I said I. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. K said I said I. What will be? When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said Case said off, said I whatever will be will be the future's not ours to see K said That I, what will be, will be Now I have children of my own They ask their mother, what will I be will Keesera, Keesera, whatever it will be, will be, will be. Op 24 februari 1956 neemt Doris Day Keesera op in Hollywood... voor de film The Man Who Knew Too Much. Jay Livingston en Ray Evans die sleepten daar een Oscar mee in de wacht. In april hoopt Doris Day 88 jaar te worden. En ik kan u vertellen dat dat nummer in 1986... ook zeker niet het laatste is wat ze gezongen heeft. Want in 2011 staat Doris Day opnieuw midden in de belangstelling... Want ze is 87 op het moment dat ze dan de cd My Heart uitbrengt. En daarmee was ze dan de oudste artiest ooit... die eh, in de Britse top 10 terechtkwam. Goed, het is uh, tijd voor een uh, kort journaal. En daarna gaan we verder met nachtvluchten. In het volgende uur kunt u gaan luisteren naar het wetenschapsprogramma Hoezo. En daarin aandacht voor de 16e-eeuwse arts, Hollandse arts Jan Wier. Heel graag tot zometeen.